Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd voor abortus. Nu blijkt dat de hoogste rechters in Amerika af willen van het recht dat mensen hebben om hun zwangerschap af te breken. Maak ook in Nederland mensen zich zorgen. Deze vrouw staat niet voor het eerst bij een baas-in-eigen-buik demonstratie. Het is natuurlijk absurd dat we het weer moeten doen na zoveel jaren, maar Women Power, we gaan ervoor. Had u gedacht toen dat u hier nu weer zou moeten staan? Nee, totaal niet, want we dachten dat met de abortuswet dat we het bevocht hadden voor altijd, maar dat is dus niet zo. Zie maar Amerika en we gaan ervoor. We hopen dat het hier niet teruggedraaid wordt, want ook wij gaan hier weer de straat op met duizenden. hè? De demonstranten zijn bang dat het ook in Nederland weer de verkeerde kant op gaat. Ook vinden ze dat zorgverzekeraars anticonceptie weer moeten vergoeden. In Alblasserdam leggen al de hele dag mensen bloemen neer op de plek van de schietpartij. In het dorp in Zuid-Holland komen mensen naar de zorgboerderij. waar gisteren twee mensen werden doodgeschoten. en twee anderen zwaar gewond raakten. Mensen betuigen er hun medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. Buurtbewoners kunnen het nog steeds niet geloven. Het is een hele nare nachtmerrie. Uh... Waar ik nog wakker van moet worden. Dat ik, dit, ik hoop dat ik dit allemaal droom. Nou ja, dat is iets wat in Amerika gebeurt. Maar niet in ons dorpje Alblasserdam. Een man van 38 uit oud Alblas zit vast als verdachte. Hij wordt ook verdacht van een dodelijk misdrijf in Vlissingen afgelopen woensdag. Frankrijk heeft een nieuwe president. En het is dezelfde als de vorige. Emmanuel Macron is vanmiddag aan zijn tweede termijn begonnen. Hij werd beëdigd in Parijs. Hield een toespraak en er klonken saluutschoten. Vive la République et vive la France. Macron kreeg bij de verkiezingen 58,5% van de stemmen. Hij is de eerste Franse president in 20 jaar tijd die twee keer op rij is gekozen. Het weer, aan de kust is het lekker, maar verder in het binnenland zijn er wel wat wolken met mogelijk ook nattigheid. Morgen wat dat betreft wat beter. Veel zon, droog en 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat net voor de aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zin in Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Dat nu, entertainment for you. Oh baby, it felt so good being near you. I really miss you, so. Tell me darling, where on earth did you go? Ofwel calling out your name. René Vroog hier. Ik zou zeggen nou allemaal hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende Fred Heij. Eh, vanaf de tolweg Tina. Met eh, View op, eh, ja, op die 106.9 ZF. <laughs> ja, en we hebben op bezoek eh, Marius. Eh. Marius moet ik zeggen, ja. Ja. Ja, het is... Eh, hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, nog middag, ja. Ja, het is nog middag. Ja, nog, nog een, nou ja, een kleine vijftig minuten. Ja. Hey. Ik zou zeggen, ja, welkom. Het ja, ja, is een tijd terug, hè? een tijdje terug weer. En uh, ja, natuurlijk uh, was je toen met uh, Martin de Jager hier aanwezig samen. Ja, dat klopt, ja. En uh, ja, toen is er ook een heleboel gebeurd. En uh, ja, nu ja, heet Marius. Voor, voor, de, hoe lang is dat terug? Vier jaar? Uh, nou, drie jaar. Uh, ja, dat ja, nou, ja. Ja, was het nog voor de corona. Ik denk drie jaar. Drie jaar, ja. Dan, ja. Ja. dan begon ik net uh, een beetje met zingen, Ja. ja. Ik denk inmiddels nu, uh, ja, zes uh, uitgebracht. Ja, ja dus, gaat hard hè? Uh, ga lekker, ja. Ja, ja en we, we hebben natuurlijk ook nog de, de, de crisis gewoon natuurlijk van twee jaar. Uh, uh, ja. Ja, eigenlijk weinig optredens. Dus uh, eigenlijk helemaal niks? Nee, nee het, ja. Wat, wat was de tuinfeestjes? Ja, of stiekem. Dat Dat is ook wel leuk, hè, stiekem. Nou, maar goed. Ja, uh, uh, ik bedoel, kijk, kijk op YouTube en dan zie je nog wat feestjes voorbij komen uit. Ja, ja. Dus, uh, nee, maar uh, ja, het was gehoorloofd als het allemaal maar uh, uh, op anderhalve meter afstand kon en uh, ja. Ja, de ruimte zat was, eigenlijk. Ja, precies. Hé, hey, maar uh, ja, de naamsverandering. Ja. Ja, ja, laten we daar eens eventjes naartoe gaan. Want uh, je kwam hier als uh, Marco Bakker. Ja, dat klopt. En dat is, uh, ja, dat, dat, dat zei ik. Dat was toen al vrij lastig. Want ik kreeg dus uh, gelijk uh, Willeke van Armeroy. Uh. Ja, ik wordt <laughs> helemaal gek gebeld. ze van Marco inruilen. <laughs> <laughs> ik wil een jonger iemand. <laughs> nee, het, uh, het een beetje, ja, moet ik zeggen concurrent of zo? Uh, Radio Nelf. Ja, ja. ja. Uh, die, uh, die wou dat ik mijn naam ging veranderen. omdat uh, Dat kwam voor mij. Welke nummer was dat? Jammer genoeg. Ja, jammer genoeg. En uh, die vonden die naam niet helemaal uh, passen, zeg maar, erin in, uh, bij Radio NL. Ja. Die hadden gezegd van, uh, zou je je naam niet willen veranderen? Nou, ik zeg, dat is goed. Dus had ik gewoon mijn, uh, zeg maar, mijn tweede naam. Ik heet Marius, Arjan Bakker. Dus ik denk, nou weet je, dan pak ik gewoon mijn tweede naam. Marius, klaar. Ja, ja. En ja. zo is het uh, ja, want, uh, Was het een marco met een k of met een c? Nee, met een c. Met een c, ja. ja. Dus dan kom je ja altijd eigenlijk in de problemen als je ze ja. gaat zoeken ja ik ben altijd wel zag je ergens uh, op een parfaitje ergens hangen Weet je stond de Marke Bakker die uh, denk ik ja. oh, die opa is wel komt ja dus. en dan komen ze daar een concertkaartje gekocht in ja Zo van die oude zijn die oudere dames hè de, uh, de mantelpakje, die denk ik uh, Marke Bakker nee maar goed uh, uh, ja in die tijd uh, uh, je hebt nu zes singles hè ja en uh, Even teruggegaan uh, naar, naar drie jaar geleden, eigenlijk, uh, toen je hier was. Uh, nou weet ik even niet meer welke single dat, dat was. Uh, weet, weet jij dat nog uit je hoofd? Wacht even, hoor. dan moet ik even kijken hoor. Ja, ja. Ja, ik heb zo. Jouw ogen zeggen mij. Jouw ogen zeggen mij. Ja, dat was meer. Ja mijn allereerste single, dus dat was uh, zeg maar. Uh, ik wil naar Griekenland, die had gekofferd. Ja. En die heb ik dan niet op Spotify uitgebracht, maar wel op YouTube met de filippi. En mijn tweede, dat was jouw ogen zeggen mijn. En dan heb ik mijn derde, uh, jammer genoeg. En dan heb ik nog eentje, dat komt door jou. Uh, jezus, ik heb er zoveel uitgebracht. Ja. Dat weet ik allemaal nou, dat niet. komt door jou. Dat is dus een nummer wat je eigenlijk nu. Ja, voor uh, je nu hier, hier zit, zeg maar. Daar ben ik wel echt het meest trots op hoor. Ja? Uh, ja, ik vind deze zo goed gelukt. En ik wil niet zeggen dat mijn andere nummertjes niet goed gelukt zijn, die zijn ook leuk, maar. Uh, ja, dit toch wel een fiets speciaal. Ja. Ja, nou ja, ik zeg altijd, als je zes kinderen hebt, heb je altijd eentje dat je zegt van ja. Hè, dat is toch mijn. mijn... Ja, ja, ja, nee, maar snap je? Ja, ja, ja klopt. Het is, nah. het is altijd een oogappeltjes zitten ja. zit er altijd tussen. Zo simpel is het. En ja, dan kunnen we lang en moeilijk. Worden. Ja, je houdt natuurlijk van al je kinderen. maar... Nee, ik ben, ja, ik ben toch een meest trots, misschien omdat Frank van hem. Die, die heb je die aan geschreven Ja, en ook, uh, die heb alles in elkaar gezet, die heb dat hele nummer, uh, en uh, omdat ik ook gewoon in het begin, uh, ja, jongen, ik liep van, uh, van studio naar studio, weet je ja, nou? ja, ja. kon het maar niet vinden, en dan dacht ik van nou, dan ga ik uh, die kant op Janus of die Slagersmuziek, daar heb ik wel een nummertje van gemaakt, maar ja jongen, dat past allemaal niet bij me, en dan ging ik weer daarheen, dan ging ik weer daarheen. Ja. Toen zei je, Martin, uh, Martin de Jagen van, je moet nu stoppen, je gaat naar Frank van Kooien. En we uh, gaan om de tafel met hem. En uh, ik weet zeker dat je daar op je plek zit. En uh, nou, dat was al dat ik binnenkwam. En dat we daar gewoon even aan de tafel zaten. Ja. En hij begreep ook wat ik wilde, weet je wel. En uh, ja. Dan zijn we op... Uh, ja, dat, dan is dit nieuwe ge ja het, is, ja, het is een lekker uh, feest. Uh, ja. zeg maar. Een beetje rustig beginnen. En ja, dan, uh, ja. ja. ja. Nou, dat is heerlijk. Ik denk, uh, we gaan hem eventjes laten horen. Ja, dat is Toch? goed. Ja, ik bedoel... Uh, zijn allemaal een beetje nieuwsgierig. Even kijken hoor. Um, ja, Ken vinden? Maar... Ja, ja, ja, ik kan hem wel vinden, maar ik moet wel alles openzetten. Dan ja. hoor je niks. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Als ik terugdenk aan de dagen... Voordat... Jij ja, in mijn leven kwam De eenzaamheid die kon verjagen En het geluk loop je met de nacht Vaak deed het pijn alleen te zijn Nee, dat is niets voor mij Maar zo ineens, daar stond je dan Die misère wat voor mij? Wat voor jou? en door jou? Konde dat de kost zo wel voor het leven hou Iedere dag in jouw lach, dat ik dit met jou leven mag. Jij mag mij. Even niet zo'n feest. Wat ook, al blijf je altijd open. Alleen zijn dat feest die ik het meest. We're so Ja, dat komt in jou. Ja, dat we uh, te laat zijn. Ja, dat ja. is <laughs> oh. je... hey, maar, ja, maar, uh, lekker. Lekker, uh, ik bedoel, er uh, is ook wel een, uh, een leuke clip bij gemaakt. Ja, klopt. We bij, hebben uh, bij, uh, ja, allemaal een beetje te bezichten op YouTube. En, uh, dat heb ik uh, in alve bij de tapperij. Ah, jongen, dat was ook een zoutje daar. <coughs> en jij zegt het. Ja, joh ik... Ik zei tegen, tegen die eigenaar van het tapperij, ik zeg, nou, mag ik bij jou de clip opnemen? Hij zegt, daarna ga ik wel even een paar uurtjes zingen. Hij zegt, dat is geweldig, zegt hij. Dus wat doet hij nou? Had geadverteerd. Ja, jongen, het was druk. Ja. Druk. Ja, het het vol. <laughs> maar we konden het niet meer filmen, weet je wel. Nou, Want die film is dat ook wordt, zo. Uh, ja, dat wordt knapjes. Ah, jongen, en elke keer zeggen de meester je moet even daar staan. het <laughs> ging van links <laughs> naar rechts en, nou, we, het was echt. Uh, ik was moe, want ik, ik had net de hele dag gewerkt, de die clipopname. Ja. En dan ga je er wel heen, want je moet je clip opnemen. Maar uh, je was een beetje down, maar ik heb echt een avond. Ik heb eigenlijk. Je komt ook wel in een raadje voor dat het gewoon spontaan heel gezellig was. Ja. Een hele avond. Ja. ja. Dus, uh, en dat geeft je dan enigszins nog een beetje uh, moed, zeg maar. Ja, het was echt <laughs> gewoon een topavond. Hoe druk het ja. ook was, het was één zootje, maar het was zo gezellig en zo, ja, echt. ja, ja vaak is het zo, hè? He? Ja. Uh, ja, het onverwachte. En, uh, ja. Dat is juist het mooiste. Ja. Hey, maar, um, ja, wat, wat kunnen we eigenlijk nog meer van jou verwachten in de komende tijd? Uh, ja, wat kunnen we verwachten? Uh, nou, ik ga in ieder geval nog een nummer uh, nummertje opnemen met Martin Diager. Ja. En die zal in, in februari uitkomen. En dan, uh, kort daarna komt wel weer mijn solo-nummer. En de titel mag ik nog niet zeggen. Nee. Ah, dat wordt ook, uh, het is in ieder geval wel een koffer, maar er wordt weer een... Uh... En, en dat wordt na februari? Ja. Na de, de, nah, uh, nee, dat wordt... Uh, of, of, of nog voor? Ik ga eerst een, een, de wet opnemen met Martin De Jager En dan twee maanden erop, want dat is even los van elkaar. Dan komt mijn solo single. Uh... Oké. Okay. Dus er dus, dus dus dus gaat wat dus, weer wat gebeuren. Dus, dus volgend jaar dan, uh, kunnen we weer heel wat verwachten. Ja. In het begin van het jaar, dan, zo zeggen Kan ik een album maken? ja, nou, ja wie weet. Ik bedoel, ja... Uh, dan, dan even kijken. Dan kunnen er nog een paar nummers bij. Ja. En dat is uh, wel misschien wat wel bedoeling. Uh, misschien nog een nummer erop vier. Dan heb je inderdaad een halve vol. <laughs> ja. Nou ja. Zo simpel is het. Ja. En, uh, dat gaat harder dan je denkt. Hey, maar um, sta je ook nog uh, podia's uh, deze zomer toevallig? Uh, uh, ja, ik sta op festival. Of, nee, ik uh, sta op de de, de, de van de Dijk. Ken je dat? Mm, nee, nee, nee. Nou, dat. Uh, ze adverteren niet veel, maar ze nou, komt, komt, uh, hebben zeg maar, een avond van de Dijk, dat is op vrijdag. Ja. En dan heb je Dijkpop. Dijkpop heb je wel eens overgehoord. Ja, dat was, die hoor. heb ik wel eens gehoord. Ja, ja. Dat is ja. op datzelfde terrein en dat is op zaterdag. Ah, okay. Dus op vrijdag is het allemaal Nederlandstalig. Dus, maar er komt goed nog 10.000 mensen op af. Dus uh, ja, daar sta je. Dat ja. <laughs> ja, is, toch, is toch lekker, Ja, ik ben gevraagd en, ja. en, uh, en ik ben altijd wel zenuwachtig, weet je. Want ik ja, zing liever ja. voor een klein groepje dan voor een, voor een menige. Maar goed, uh, ik heb ja gezegd en achteraf denk ik, oh, maar ik moet... Ja, ik moet er even over mijn angst. Je, je, maar, je, je weet hoe de, de truc uh, is, hè? Nou, als, je, als je voor zo'n groot uh, zo podium staat. Nou, wat is die truc? Over de mensen heen kijken. Ja, dat zeggen ze altijd, ja. ja, ja. ja. <laughs> maar ja, ik, maar dat, uh, dat werkt ook, hoor. Dus uh, dat is wel een van de grootste... Uh, wat, uh, ja, wat dit jaar uh, voor mij... Ik weet niet wat er nog meer gaat. Een groot, de grootste zenuwen trekken. Ja, <laughs> ik zei <laughs> altijd tegen te iemand. Ik zeg, Oh, ik heb een ja gezegd. Waarom? Nou, dan maak ik me eigenlijk helemaal druk. Aha. Maar goed, uh, als je de staan staat uh, en je, je gaat zingen. ja uh... nou. weet je wie dat ook had? Nou, Hazus, senior. Ja, ja, klopt. Ja, die. Uh... Altijd succes geweest, dus. Ja, maar ja, die pafde. goed. Die, die pafte nog. Als ik dat zo doe, jongen, dan kan ik dat niet meer zingen. Ah nou ja, paf. Ja, hij deed natuurlijk ook even een glazen dat, dat ken ik ook niet. Nee, ik ken, ik, dat ken ik niet. En, uh, ik heb wel artsen. Ik ga geen naam noemen, maar. Uh, ze hadden dus ook een mooi allemaal in een potje bier en gingen ze daarna zingen. Maar ze waren nog wel aangeschoten ook. Ja. Maar ik was aangeschoten, maar ik kon geen, Ja, ik kon niet meer zingen. Joh. Ja, dan, dan, dan komt het eruit. Uh, er komt het een, heel een heel beetje. Wat uit. Ja. uit Hé, uh. hey, maar um, Ik denk dat we even uh, de andere single gaan draaien. Jammer genoeg. Jammer genoeg. Ja, want uh, uh, dat is uh, je single hiervoor? Uh, jammer genoeg. Dat was de. Ah, dat moet ik even denken. De derde single. De derde single, ja. Ja, ja dat klopt, ja. Je hebt Bassionics illusie uh, gelaten. Ja, dat klopt, ja. Ja. ja, dat is die, die zomer, die heb ik, dat is voor mij twee jaar terug. Alweer. Zo snel gaat het. Goh. Dat is net voor de corona. Hè? Ja, nee, dat was voor mij was, voor mij... was het net erin? Voor mij was het net corona, ja. ja. Ik hou het allemaal niet meer bij. <laughs> oh, vreselijk. Ja, dat geeft niet. Ik bedoel, de muziek hebben we in ieder geval, dus daar ja. gaat het om. Ja, ik denk, ja, we gaan er gewoon even lekker draaien. Het is lekker zomers liedje. Ik hoor het. De zon gaat voor ons nog eventjes bidonder. Het vuur leidt vanavond weer op. Jouw liefde verraad, hoe liefde door te voelen. Jij zet mijn hart op zijn koop, jij hebt een ineptol. Eén blik van jou zegt meer dan duizend woorden Eén blik van jou zegt mij genoeg Met al jouw kussen kan ik wel honderd worden Maar het gaat voorbij, jammer genoeg Jammer genoeg De hartstof die wij? Ja, wij van binnen voelen, spoed voor ons eeuwig vertrouwd. Dus ons nog wat wij, ja, jij, jij en ik bedoelen. Dit wat we hebben is goud, het goed voor mij vertrouwd. Eén nee, blik van jou zegt meer dan duizend woorden. Eén blik van jou zegt mij genoeg. Met al je... Ja, mijn blik van jou zegt meer dan duizend woorden. Eindelijk blik van jou zegt mij genoeg. Al ja, jouw kussen kan ik wel honderd voeren, maar het gaat voorbij al ja, een Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, en dat is nog steeds uh, Marius, alias Marco Bakker destijds. Alias. Ja, <laughs> ja, nou ja het, is, het is niet zo. Ja, het, is, het is gewoon zo, het is niet anders. Ja. Toch hè? Ja. Doe. Oh, dan kom Marco. Waar well, uh, weet ik weer? Uh, dan word ik, was, uh, ik was van een week ook gebeld, een rare interview, dan neem ik op. Ja, met Marco Bakker. Is Marius ja. in de buurt? Ja. Ik zeg, dan spreek je mee. Ja, dan, ja. Nou. Ik, ga, ik ga me afvragen of hij ooit nog van die naam afkomt. Nee. Maar dat toch ook niet. Nee, nee. Maar is ik bedoel, ja. Het de, de, de, de is allemaal zo zijn is natuurlijk. Ja. Hé, hey, maar uh, we, we gaan eventjes uh, uh, pff, een ander nummerje even ertussen doordraaien. Ja. En dan gaan we zo eventjes bellen nog met iemand. Dan ga ik dat ja. eventjes alvast voorbereiden. Gellig. En dan uh, geef al oh, jouw tranen maar aan mij. Nou. Ik tel de dagen dat ik je nu ken, weet dat zijn er nooit te veel. Maar zolang dat je hier niet bij me bent en met mij jouw leven deelt, vraag ik me elke dag heel even af. Kan toch de reden zijn? Waarom doet liefde soms toch zoveel pijn? Liefde, vul jij mijn hart. Ik hoop dat je mij. Wat het is, wat maakt je bang Dat jij je niet overgeeft Is er geen liefde waar je naar verlangt Ik weet dat jij om geeft. Geef mij nu maar de sleutel van je hart Ik open een deur dan laat ik zien hoeveel ik van je hou Geef al je tranen maar aan mij Dan zorg ik dat jij weer lacht Weet mijn geluk, ja dat ben jij Met liefde Kevin Smit. En uh, geef al jouw tranen maar aan mij. Ja, lekker nummertje. Ja. toch? Ja. Ik bedoel, een uh, lekkere wals. Ja, ik zat echt oh. even te, te genieten zo. Rustig zitten. Ja, even lekker luisteren. Ja, toch? Ja. Hey, um, ja, Zodanig gaan we natuurlijk bellen met uh, Leo Noordel. En uh, ja, tot die tijd uh, zijn we nog eventjes met jou in gesprek. Gezellig. Zo, tot zes uur. En uh, de volgende single die heb ik staan. Mark... Het leven, maar mooi. Ja, ja. Want, dat, uh, die, die heb ik echt in, in de coronatijd uh, gemaakt. En dat kwam door door de coronatijd eigenlijk, dat je, dat je ja. bent gaan schrijven eigenlijk? Of? Ja, ik denk, nou weet je, je, moet toch even wat verschillen. Wat kun je je leven nou mooi maken? En ook al is het niet zo mooi in die coronatijd, hè? je mocht niks. Nee. En een, uh, het was eigenlijk een nummer voor iemand anders bedoeld. Hij was ook heel anders. Wat ik dacht, van weet je, ik ga hem zelf zingen en uh, ik, ik uh, maak er eigenlijk wat meer een feestnummer van. Het was geen feestnummer. Het was eigenlijk mijn uh, rustig nummertje. Ik denk, nou weet je, in die coronatijd, we maken gewoon een feestje van. Ja, en, uh, het was eigenlijk een offic officieel een bellet, zeg maar. Ja, ja een ja, rustig nummertje. Ja, ja. En uh, ik denk, nou in die coronatijd kennen mensen wel een feestje gebruiken, toch? Een ja, beetje even afleiden. Een beetje inderdaad een ophepper. Ja, ja, dus uh, die heb ik in de coronatijd uh, gemaakt. En, Uitgebracht, met wie hebben die samen... Oh, de, de, de, destijds heb ik zo'n die solutie gehad. Oké. Okay. Dus, uh, ja, voor ja. de rest. <laughs> <laughs> ik zat even te denken. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ik zat aan jou te kijken. Ja, ja, is ja, da, da, da, de, de, de mimiek eh, op je gezicht. Eh. Ja. <laughs> ja. Maar, wat uh, ik weer, uh, wel heel veel po positieve reactie in de coronatijd hebben ja. Ja, je moet hem wel even horen. Ja, want die coronatijd, heb jij nog iets gedaan met de rechtstreeks streamingen op YouTube of nee. Facebook of, of, ja, of Facebook, social media, maar. zeg maar? Ja, maar heel weinig eigenlijk. Ja. Je maakt er niks mee, dus jij wat, wat... Nee, maar goed, er zijn, er zijn natuurlijk aardig wat, wat artiesten geweest die hebben gezegd: van nou ja, hè, to, om toch een beetje in de picture te blijven. Ja, vinger ja, uh, bedoel je. Ja, ja, ja dat ja, heb wel... hebben ze online zeg maar, een beetje. Ja, een, dat en, heb ik ook gedaan. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat, dat heb je wel dus goed, gedaan. Ja, dus dat heb ik twee keer gedaan. En, uh, ja, voor de rest. Heb ik, lekker, heb ik lekker, kon ik genieten van mijn gezinnetje, van mijn ja, vrouw. En toen was ik hier heel wat anders eigenlijk. Ik ja, doe ja, andere ja, ja. dingen. En de, normaal gesproken ben je altijd onderweg. Of je nou goed ik heb, een, ik heb ook nog een eigen bedrijf, een goed loopbedrijf, ja. Dus, ja ik bouw. Uh, ik heb super druk gehad uh, met mijn werk. Uh, ja. Ook in de coronatijd. Dus dat is gewoon echt niet normaal. Zo druk dat ik het. Ik ja, heb trouwens nog zo druk. Dakdekken, een dakdekker doe je niet? Jawel. Ja, oké. Okay. Ja, oh, wat heb het niet. Hey, maar um, ja, ik denk dat we gewoon gaan draaien. We gaan draaien. <laughs> Maak het leven maar mooi. Maak het leven maar mooi. Ja echt alles voelt goed Je bent zo bij de tachtig Maak het leven de moeite waard De We weten net is zo niet voorbij Laten wees hoe die waaien gaat En droom je dromen even voorbij Zitten op de rand van de kade. En een miljoen vissen voorbij. Verderop zie ik in de haven. Precies dat juiste plekje voor mij. Met de deur val ik er naar binnen. Net of ik in jaren lang kom. Het leven dat kent veel mooie dingen. Vraag niet waarom, niet waarom. Maak het leven maar nou mooi. Maak het leven maar leuk, maak het leven maar prachtig. Wie je bent, wat je doet, ja echt alles komt goed. Je bent zo bij de tachtig. Maak het leven de moeite waard. We weten het is zo niet... de rand van de kade, droom ik mooie ogen voorbij Thuis zullen ze straks wel weer vragen, of ik niet gedacht heb aan tijd Deze zal ik ze uit moeten leggen, vrienden veel, veel drank genoeg Ik had hier nog een bonnetje liggen, dus moest ik wel gaan, want dat moest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 zo de maat is vol zo uit de maat is vol hey, maar ja dit, dit was dus uh, ja maak het leven maar mooi ja, ja een beetje de corona single de ja, corona single inderdaad ja. begin begintijd begin van de corona ja, ja klinkt klink zo raar een begintijd van de corona maar ja. ja het was wel zo het, het, is, uh, ja, het, het is een pandemie geweest ik had de clip opgenomen in Horen en uh, ja, die kroegen waren toen dicht. Dat ja. was wel een teentje. Je mocht nog wel uh, ja, dat... buiten verkopen. Dus, ja, uh... ja. Ja. Ja, dat was je tegenovergestelde van uh, dat komt door jou. Uh... Ja. <laughs> Terwijl je eruit zat. <laughs> ja. hey, maar, um, nou ja, we hebben het uh, gehad over de, uh, de podia's waar je op staat. Uh, ben, ben je nog ergens anders mee bezig uh, behalve met uh, werk en optreden? Uh, bedoel je met zingen? Uh, ja, in, in de muziekbusiness uh, zijn er nog uh, andere leuke dingen die uh, uh, gaan komen, zeg maar. Uh, ja, ik, ik zit wel wat te denken, weet je wel. Uh, een klein evenementje op te zetten bij ons in de buurt. Dus uh, dat doe ik samen dan met Martin de Jager. Dus ja, er komen wel heel veel leuke dingen aan. Hij ja, bedoel, uh, in, de, in, in de plaats Medemblik? Ja, of oh. de buiten, moet even kijken. Ja. Weet je wel? Het, is, het is eigenlijk. Weet je wel, de vaste garde uit het medeblik, weet je wel. Die willen ja. wel heen, maar die willen nooit reizen. Ja, ja snap je? Ja, die willen gewoon eigenlijk een beetje ja. dronken worden. Zo ja, bed en, dan, in en dan naar huis. <laughs> dus, dat, dat, ja, maar het liefst dan moet, moet het huis aan de overkant staan. Ja, ik heb het wel eens in... Uh, in uh, ja, was ik weer uh, bij Beverwijk vlakbij ook uh, wat gehoord. Zit. Maar ja, goed, die medeblik, ze komen dan niet. Want dan kennen ze weer niet naar huis. Of dan moeten ze met de bus. Of... Ja, dat, is, dat is wel jammer. Ja. Even kijken. We gaan zo nog een paar minuten een Leo bellen. Weet je, we gaan, we gaan, we gaan even een singeltje draaien. Want dan, ja, ik, ik heb er nog eentje voor jou staan. Dus, uh, en misschien hebben we die anderen nog eventjes kunnen vinden... onder de naam Michael Bakker. Ja, Michael Bakker alias. Ja, de alias. <laughs> een beetje verliefd, kans De dagen, zonder liefde, zonder doel Toen zag ik jou Mijn wereld stond toen stil Je hebt alles wat ik wil De hemel lacht Als je bij me bent Als ik je zie Dan ben ik een beetje verliefd Dat was hij dan Frans Bouwen en een beetje verliefd. En in de uitzending hebben we Leo Neidel. Leo, een hele goede middag nog. Een ja, hele goede middag allemaal en uh, alle luisteraars, goedemiddag. Ja, we, ik, ik, heb hier, ik heb hier ook Marius zitten. Die, die, die denkt van, ik kom even de koffie halen. Gelijk ook. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Hé, hey, maar eventjes over jouw nieuwe single. Ja, hoe vind je hem? Ja, ik, ik vind hem leuk. Ja, want uh, ook die uh, ja, eigenlijk een uh, soort uh, uh, promo uh, dingetje heb je gemaakt voor de, voor de radiostations. Ja, ik denk ik, ik ga maar iets leuks doen. Kijk, jullie zijn altijd klaar voor ons. Dus ik denk uh, ik heb toch tegen Moment gezegd. Zeg, ja. laten we wat leuke jingles maken. Dus ik heb uh, jingles voor alle radiostations gemaakt en ook voor alle grote stations. En het is allemaal goed goed in aarde gevallen, dus daar zijn we bij om. Ja, nou ja, bij, bij deze nog uh, dankjewel, uh, Leo. Geen dank, graag gedaan. Ja, want uh, ik draai hem toch wel uh, vrij regelmatig, dus uh... ja, nou, wij zijn, wij zijn weer blij dat jullie hem weer goed oppakken. Ja, toch? En, uh, en we zijn ook, ook weer blij met alle reacties van de luisteraars door het hele land heen en alle radiostations. Ja, we wouden eerst een hele Hele leuke pallet gemaakt en toen zei Manfred, nou weet je wat leuk we zit al twee jaar in mineurstemming. Ja, ja, ja. Met, met uh, corona, ik zeg ja, maar dan wil ik wel iets hebben van saai, saai, saai of iets, van nee, na, na, na. Ja, ja. En dat hebben we eigenlijk een beetje door elkaar heen gegoten. Ja, maar het is... En, uh, en zo is dit nummer ontstaan. Ja. Ja, dat is een uh, uh, ja, heerlijk single. Gewoon lekker, ja. Ja, klinkt lekker, zeker met zonnetje erbij. En had je hem één keer hoort, dan kan je hem de woning keer zingen. Ja, inderdaad. Dat is, uh, ja, een melodietje, zeg maar, is, is gelijk ja. herkenbaar. Ja, dat is top. Ja. Nee, maar dat is geweldig. Daarom zeg ik, ja, euh, ja ook het euh, promootje wat je erbij euh, ja, geweldig. Ja, ik kan ja, niet dat anders dat zeggen. Dat ik bedoel, ja, uh, ja. Je ben, ik denk dat je een van de weinigen en een van de eerste bent zo'n beetje. Ja, maar we gaan het gewoon volhouden, omdat we ook zien... Dat we ook eens een keer wat voor de radius terug moeten doen, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Nee, maar des te leuker vind ik dat, Leo. Ja, ja. Het, het, het, het, alles hoeft niet van één kant te komen. Nee, nee. Nee, maar goed. Hey, en maar, maar even, uh, hoe, hoe gaat het nu met jou zelf? Ja, het gaat hartstikke goed. Ik zit nu met mijn uh, rechterhand, Dennis de Kluijtsman, zitten we onderweg, onderweg naar Groningen. En uh, dan gaan we bij een voetbalclub PKC, en moeten we zijn, en dan gaan we door vanavond weer half 12, 70 En morgen staan we weer aan de hele andere kant van het land, dus het is gigantisch druk. Ja, mede lekker. Door het, ja. Mede door de Nieuwe single natuurlijk ook, en dat het weer mag in het hele land. Ja toch? Ja, het ja. Ja, is weer heerlijk dat het allemaal weer een beetje op volle toeren draait. Ja. Want uh, hoe, hoe heb jij dat ervaren, Leo, die, die twee jaar? Ja, ik heb zelf twee keer corona gehad, in inclusief twee injecties buiten. Ja. Dus en ik heb het allemaal overleefd en ja, ik had gelukkig in mijn leven... ...een klein buffertje op kunnen bouwen, anders had ik aan de gallen gelegen. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ik bedoel, uh, ja, er zijn menige... Uh, uh, uh, ...artiesten die uh, ja, toch wel uh, ja, in de penari zaten, zeg maar. Ja, die, uh, die gingen bij de Albertijn, en gingen ze van... Ja, ja. Klopt. Om de rekeningen te betalen. Ja, maar goed. Uh, je, ja, gelukkig is die tijd een beetje achter ons rug. En hopen, ja, dat, het, uh, ja. hopen dat het zo blijft. Ja, dat blijft wel zo hoor. Ja, nou, ja, ik, ik, ik, ik denk nooit dat ze het hele land met dit kunnen gooien. nu. Ja, nou ja, dat hebben we gezien. En weet je wat, als Rutte het toch wil doen, dan zet ik mijn single op en zeg ik, doe dat nou niet. <laughs> Zo is het. Dan gaan, we daar, gaan we die op het binnenveld, of hoe heet dat daar, in Den Haag? Dan gaan we, dan zetten we daar de speakers neer? in? Uh... Ik zorg dat Dennis daar de speakers neerzet. En als je het weer loopt, zeg ik, hou, oh, doe dat nou niet. Zo is het. <laughs> ja, ja, je weet het nooit, ik, ik, ik ben altijd een beetje... Uh, uh, ja toch wel een beetje voorzichtig met de uitspraken, want ja, Rutte, ik, ik, ik weet niet wat je van die man kan verwachten. Absoluut niet. Maar goed, ik, uh, ik hoop dat je alle luisteraars zeer tevreden zijn als jullie straks een nieuwe single gaan draaien. Zeker, en, zeker. Uh, en hoe moet ik hem aankondigen voor je, of ga je datzelfde? Nou, als jij hem aankondigt, uh, ja, maar je zegt, heb je zeker. Oké, okay, nou, alle luisteraars van dit prachtige radio John. Hier is dan de nieuwe single van Leonard L. Doe dat nou niet. Hey Leo, dankjewel. Oké, okay, hey. Hey, succes vanavond en een goed weekend. Doei. Hoi hoi. Hoi, hoi. hoi hoi. Doei. Als ik s'avonds nog een drankje doe, dan hoor ik in mijn hoofd. Oh, doe dat nou niet? Als ik s morgens in de spiegel kijk, val ik Oh, oh, oh, oh doe dat nou niet, maar als de dag verdwijnt go, langzaam Dat doen we zeker. Ja. ja. ja we, gaan, we gaan nog wel weer langzaam naar de, de klokken van zes uur. Vliegt, hè? Ja, tijd. Ja, ja, ja, ja. ja, want jij gaat uh, straks ook nog eventjes werken. Uh, ja, ik moet werken. Ja. En dan... Uh, ik ja, ga ja, straks richting... Uh, wat, uh, wat heb je, heb je uh, alleen vanavond... Uh, ja, ik kan niet uh, veel zeggen, want ik weet niet als je luistert. Dus uh, <laughs> uh, okay. Het is helemaal... Het is nee, een surprise. Uh, dan gaan we over op wat anders... Uh. Ja. <laughs> hey, um, ja, we hadden nog, uh, nog één single voor jou staan natuurlijk. En wat is dat? Eh, ja, dan moet ik eventjes uh, vlug spieken. Eh, bl blur Hij weet helemaal niks uit zijn hoofd te luisteren nee, nee, ik, nee, <laughs> ja, ook, ook ik heb dat soms. <laughs> de maat is vol. Yes, de maat is vol. Dat is ook weer de tekst, hè? Ja. Ja, mooie tekst. Ja. <laughs> hey, maar hoe, ben, ja, hoe is dat uh, gekomen? Want, uh, ja, ik, uh, ik zat tegen mijn zoonlijke en toen. Uh, ik, wou toch, uh, ik ben eigenlijk best wel een groot bewonderaar van, uh, van Jannes. Ja. Dus ik dacht: van, nou, zal ik die, die richting opgaan? Weet je wel, een beetje dat slagers piraten. Dus uh, toen kwam ik bij Martin Sterk en heb uh, ja, ook een gesprek mee gehad. En, uh, hebben we dit nummertje in hebben hebben elkaar gezet? Maar ja, ook nie, was ik niet helemaal tevreden. pas het bij me? Uh, ik weet het niet. En niet aan Marty Sterk, want dat is ook een kunstenaar, hè? want hij is ja. heel goed in Slaagse Ja, ja, nou, ja goed, natuurlijk uh, die naam kennen we ook. En, ja. Uh, ja, Die man uh, doet wel degelijk mee in uh, Ja, zeker in weten. Ja. Maar past het bij jou of past het niet? Ja. Dan denk ik toch van, ja, het, het past jou niet. Dus nee. dan moet je toch even nadenken, wat wil je, wat wil je. Maar je moet ook niet elke keer naar naar, naar, naar, studie, naar studio, studio, want dan heb je zoveel verschillende studieën gehad. En dat, uh, dat, dat is ook niet best. Nee. Nou ah, ja, je moet je, zeg ik, je moet je eigen zelf ook daarin thuis voelen. En, ja. en, en de muziek moet je ook aanspreken natuurlijk. Precies. Ja, want, uh, anders, uh, als je je eigen niet lekker voelt bij het nummer... Dan, dan komt dat er ook niet uit. Nee, ik dat zo, zeggen. Maar goed, uh, ja, zo, zo ben ik voor van Martins. Ik heb een gesprek gehad met Frank van Kooien. En uh, hij zei, dan blijven je lekker bij mij. Een lekker warm nestje En hij zegt, van uh, dan komt alles goed. Ja. En dan gaan we gewoon voor. En we maken gewoon mooie singles. En... Uh, dat gaan we doen. Dus het dus belooft nog heel wat. Ja. We gaan het uh, zeker volgen. En uh, ja. Gooi, Zou zeggen, gooi hem er maar in, hè? Hoe heet hij? Ja, hoe heet hij nou? <laughs> de baat is vol. <laughs> Goed zeg, Daar is hij. <laughs> laat je gaan, want echt de maat is vol. Je maakt het met je praatjes veel te dol. Je maakt me gek met al je leugens. En daar trap ik nu niet meer in. Ik laat je gaan, want echt de maat is vol. Jouw fantasie slaat elke keer op, op. Ik weet niet wat ik moet geloven. Ik laat je vrij het is voorbij. Ik keek steeds in die blauwe ogen, die spraken van uw getrouw. En ik wou jou zo graag geloven, je lijkt voor mij de ware vrouw. Een hey man is voor jou niet voldoende, Drie is te wel, dus ga maar weg Ik laat je gaan, wat echt de maat is vol Je maakt het met je praatjes veel te doof. Je maakt me gek met al je leugens En daar trap ik nu niet meer in Ik laat je gaan, wat echt de maat is vol Jouw fantasie slaat elke keer op, op Ik weet niet wat ik moet geloven. Ik laat je en dit voorbij Beetje bij beetje kwam de waarheid. Van jouw verhalen aan het licht. Je hebt je in Verdreven. En nu verlies jij je gezicht Je snapt toch best, het is nu over Want ik ben veel meer waar dan dit Ik laat je gaan wat echt te maat is vol Je maakt het met je praatjes veel te door. Je maakt me gek met al je leugens En daar trap ik nu niet meer in ik laat je gaan, want de maat is vol. Jouw fantasie slaat elke keer op hol. Ik weet niet wat ik moet geloven. Ik laat je vrij, het is voorbij. Laat je gaan, want de maat is vol. Je fantasies, want elke keer nog. Ik weet niet wat ik moet geloven. Ik laat je rijden, het voorbij. Ik weet niet wat ik moet geloven. Nee, je past niet meer bij mij. Ja. De maat is nou vol, hoor. Ja, het is, het is bijna zes uur, nu, dus. Hé, <laughs> hey, maar goed, uh, ja... Uh, qua, qua genre is het een uh, prima nummer, toch? Jawel. Ja, één van de eerste. Nee, nee, is, nee. Dit, dit is... Uh, nee, nee, nee, nee, dat, nee, dat, nee dit de allereerste is, is Michael Bakker. Ja, je maakt me allemaal we in de, de, de war, <laughs> joh. <laughs> <laughs> maar goed, nee, dit is mijn ene laatste nummer. Een en laatste, ja. En nu uh, ja, blijf ik voorgoed uh, of voor goed Ik blijf nog heel wat nummertjes schrijven met uh, Frank Verkooyen ja En er komt nog heel wat moois uit. Dus uh, we gaan gewoon verder zo. Ja, nou we gaan uh, in ieder geval naar de klok uh, van zes uh, uur. We hebben nog even hoor. Ja, als je, als je een uh, ried zingt. zingen. <laughs> en uh, ja, uh, we gaan nog wel eventjes uh, een lekker nummer draaien zo tussendoor. En uh, mensen kunnen me vinden, hè? Je ja. kunt me allemaal vinden op uh, Facebook. En op Spotify kan je me vinden. Dat komt door jou. Even een linkje drukken. En anders op YouTube. Marius Bakker. Dan zie je allemaal clipjes. Marius Bakker. Marius. Dat is niet uh, Geen Marco, hè? Ja, geen Marco. <laughs> maar dat komt wel, hè? Want als je, als je Marco indrukt, dan krijg je waarschijnlijk de... de... De Marke Bakker. De Marke Bakker, ja, maar dan ook uh, nou, jou ik heb, ik, uh, ik, ergens ik, onderaan de regel. Uh. Nee, op YouTube heb ik mijn naam ook veranderd. Uh, dat was maar het tweede, het tweede nummer. Dat was uh, jouw oog, zeg maar, Hij stond heel lang op Marke Bakker. Ja. Onder de naam van Marke Bakker, die hebben we dan nou veranderd naar Marius. Oh, oké, okay. dus, dus, dus uh, dat is allemaal aangepast. Ja. Oh, oké, okay. nou, dan hoef je daar niet meer naar te zoeken. Nee, goed. Zo. Hey, in ieder geval, uh, ja, jij en uh, je wederhalf natuurlijk, uh, bedankt voor die komst hier naartoe. Ik vond het uh, super gezellig. Ja. Dus, uh. Ja, uh, graag uh, tot de volgende keer en, uh, Zeker weten en, en zeker met de album dan Ja Succes met de optreden nog en, uh, Is goed, fijne avond dan. En de luisteraars hey. jullie ook, fijne avond Dankjewel En voor altijd Een vrouw die mij Steeds weer verleidt Een vrouw met kracht In al haar pracht Een diamant en ben ik blind? Kijk jij voor mij? Je neemt me bij de hand en leidt me naar het licht toe Je kijkt me aan Dat is genoeg Je begrijpt me Je bent de allermooiste Ene duizend en één nacht Een engel in het donker Die straalt in al haar je maakt me zo blij als jij naar me lacht. Wat ik te kort kon, vul jij aan. Dat heb je altijd zo gedaan. We maken onze dromen waar, alleen met liefde voor elkaar. Ik zie je stralen als de zon en denk aan hoe het eens begon, hoe het eens begon, oneindig veel.